Dik Advocaat. Dat is het eindje van één uur. Dik Advocaat stopt na het Europees kampioenschap voetbal als bondscoach van Rusland, heeft hij gezegd in de Russische media. Advocaat geeft geen reden voor zijn besluit. Hij wil alleen zeggen dat het niet met geld te maken heeft. En met deze mededeling lijkt de weg vrij voor Advocaat om terug te keren naar PSV. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal is de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen in Eindhoven als hoofdtrainer aan de slag te gaan.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 Govert van Brakel en Sven Kokkelman. En in dat Venendaal is de koningin bezig aan het laatste deel van het parcours hier in het centrum. Ze staat nu bij de lokale afdeling van de slagerij van Kampen. De slagwerkers die u deze uitzending de hele tijd al op de achtergrond hoort. En het hele gezelschap gaat richting het oranje geklede publiek. We pakken het oude vak even op Sven van Verslaggever. Want we hebben uniek uitzicht. We staan hier op een balkon. En werkelijk de timing is zodanig dat de koningin zo ongeveer 10 meter beneden ons langs de rijen dikke mensenmassa trekt naar de slagerij inderdaad kijkt van Kampen zoals Sven van Ocht al zei. De mannen die op. ...op vuilnisvaten aan het trommelen zijn. De heer Van Vollenhoven heeft er wel last van zijn voet... ...maar aan zijn rechterhand mankeert hij niks. Want met plezier en met liefde trommelt hij mee... ...terzijde gestaan door Maxima... ...die een kleine soort van Argentijnse tango laat zien aan het publiek. Want we weten, ze is gevoelig voor muziek... ...en zodra ze die hoort, gaat ze meebewegen. En de oranje kliko's zijn opengegaan... ...daar blijken trommels in te zitten... ...en die trommels worden nu bespeeld door 1, 2, 3, 4, 5 slagwerkers. Nog eentje op een hele grote drum... En... Er staat er ook nog een op auto velgen te timmeren. Allemaal tot groot enthousiasme van de Oranje's die dit aanhoren. Met enige moeite kan Maxima afstand nemen van de trommelaars, maar ze gaat dansend verder in de richting van de koningin die een meter of tien voor haar hier vlak voor ons uitloopt. De koningin die tijdens het hele parcours in renen, zowel als in Venendaal. Terzijde wordt gestaan door uh, haar zus prinses Margriet. De heer van Vollenhoven uh, schaart zich aan haar zijde. En vlak daarachter loopt dan uh, de kroonprins nu. Die uh, handen geeft aan de mensen hier uh, in het uh, publiek. En uh, weer helemaal voorafgaand aan het koninklijk gezelschap. De mannen Sven van de beveiliging met hun kogelwerende koffertjes. Die uit kunnen klappen begrijp ik uh, als een soort vest. ...om calamiteiten op te vangen. Ja, die lopen helemaal vooraan aan de stoets. Pieter van Vollenhoven neemt de felicitaties ontvangst... ...want hij, u weet, hij is jarig vandaag. De, de duimen gingen net omhoog voor die slagwerkers. Het hele gevolg volgt hem nu en de koningin die een meter of twintig vooruit loopt. Nog een klein stukje rechteind hier in Veenendaal in de Kerkenwijk... ...waar wij onze villa uh, mogen bezetten voor één dag. Zeg ik, onze villa, prachtige studio opgebouwd ter gelegenheid van deze Koninginnedag... En met het ongelofelijke geluk dat de koningin op dit moment met de mensen uit haar familie aan ons voorbij trekt onder een kleurige zon. Mensen op de balkons, de daken die volstaan met mensen, vlaggen die wapperen en alle balkons zijn versierd met oranje vlaggen. De koningin begroet de mensen uiteraard met haar rechter zwaaihand. En de, de prinsen in haar gevolg die geven handen links en rechts aan de mensen die hier al vanaf vanochtend 8 uur staan. en Laten we dat niet vergeten. Zo is het, want toen ging de binnenste veiligheidsring dicht. De koningin geflankeerd door prinses Margriet met een oranje of met een paarse bloem moet ik zeggen, in het haar. Uh, de... Het is al eerder gememoreerd in deze uitzending dat de prinses de koningin extra tot steun is vandaag gezien haar familieomstandigheden. Ze nemen veel tijd de oranjes om handen te schudden hier op dit punt van het parcours. Ze kunnen er ook goed bij het publiek en er wordt, uh, uh, hoewel ze iets achterlopen op schema, toch uitgebreid stilgestaan bij de mensenmassa hier. Het aardige is dat de koningin een parcours aflegt van zo'n ongeveer 800 meter hier in Veenendaal. En nu denkt, hé, hey, dat theater dat heb ik eerder gezien, de lampegiet, giet, dat klopt. Want daar begon de officiële entree in dit uh, aardige plaats, in deze aardige stad, dorp, zegt Jeroen Wielaert, aan, uh, aan de Heuvelrug, de Utrechtse Heuvelrug. De koningin is nu bezig om de laatste pocht te maken die haar voert naar de markt... waar ze zometeen, nadat ze de straat op weg naar die markt heeft doorgelopen... afscheid van Veenendaal gaat nemen, afscheid van Renen en natuurlijk ook afscheid van kijkers en radioluisteraars. En naar die toespraak zijn wij natuurlijk heel erg benieuwd. Dit is het gedeelte van het parcours waar veel mensen een plek konden vinden. Die binnenste veiligheidsring die was afgesloten vanochtend vanaf 8 uur... om te voorkomen dat het hier uit de hand zou lopen... ...met heel erg veel publiek, maar er is ruimte voor heel veel mensen. En met name in dat laatste stuk in die straat staan heel veel Venendalers ...en misschien ook wel mensen van buiten in het Oranje opgesteld... ...om te zwaaien, te juichen en handen in ontvangst te nemen van de koninklijke familie. In de krik van de weg op weg naar de markt uh, wordt de familie nog even uh, opgehouden. Uh, officieel opgehouden, met uh, volledige legale toestemming natuurlijk. Want daar zijn uh, de mensen voor gekomen. Eindelijk die koningin is in het, uh, in het echt zien... En Jeroen Wila die staat achteraan de file. Die moet op dit moment even achteraansluiten. Maar die mag dadelijk gewoon mee naar het marktplein, Jeroen. En zodra wij minder zicht hebben dan jij, mag je, mag je aanzetten. En zij u nu iets interessants hebt mee te delen behalve je zwaaien. Je zwaaien. Wat we zien is nou, zwaaien. Nou, er staan er meer langs de weg dan jij en ik ooit bij Dovo hebben meegemaakt. Zo is dat. En dan, en dan praat Jeroen nog over, de, over deze maand, waarin de kampioenswedstrijden werden gespeeld. En die trokken heel veel aandacht destijds in de jaren 70 doos werden deze doen. Vandaag beperken we ons en bepalen we ons tot Koninginnedag 2012. Het bezoek van de koningin aan Renen en Veenendaal. Ze zijn nu toch langzamerhand uit ons zicht verdwenen Sven. Dat betekent dat we toch terug moeten naar onze tafel. Dat gaan wij doen. En ik zeg u nog even dat op het laatste deel van het traject, voor zover wij dat kunnen zien, geen oude ambachten meer te vinden zijn. Geen toneelstukken, geen dansjes, geen schapenscheerders, geen sigarenrollers. De koningin is handen aan het schudden en maakt zich op voor het laatste deel van uh, dit parcours. Jeroen, achter de koningin in het gezelschap. Als het jongens wordt, nu. Nou, Jan Pels, waar ben jij? Ik Jan? heb jij Van Volhoven. Uh... Ah, de heer Van Volhoven. Nou, ga je gang. Ja, goeiedag, meneer Van Volhoven. Fijn u te zien. Blij erbij te zijn? Nou ja, ik vind, het goed. ik vind het goed om nog even erbij te zijn. Het is jammer dat je niet alles kan lopen, maar dat is spijtig. En die paar honderd meter, dat lukt dan in ieder geval wel? Nee, dat lukt wel. Nee, dat lukt wel. Gefeliciteerd, want u bent natuurlijk, het is uw verjaardag ook een beetje. Ja, ja, ja. ja, het is me niet aan te zien, maar ik ben nog een jong ding eigenlijk. Hè. <laughs> Geniet van de dag. Hartelijk dank. Een jong ding, zei de jarige van vandaag professor meester Pieter van Vollehoven. Uit mijn hoofd is hij 73 geworden vandaag. als Volgende is. Kan... heb je helemaal gelijk. Klopt hè, je ja, uh, Laten we even vooruitkijken naar wat er zometeen gaat gebeuren. Want dan uh, gaat de koningin haar dankwoord uitspreken... aan alle aanwezigen hier in Veenendaal. Mensen die thuis zitten te kijken en uiteraard naar ons zitten te luisteren. Wat verwachten jullie van die uh, afscheidstoespraak? Nou ja, het, het, het, het bekende dankwoord. Maar ik hoop en ik verwacht ook eigenlijk wel... dat, er in, dat de koningin in een paar zinnen toch zal, ook zal danken voor... Alle blijken van medeleven die zij en andere leden van de koninklijke familie hebben ondervonden na het vreselijke ongeluk destijds met uh... Frizo. En dan komt de dag dus toch weer terug en eindigt dan ook bij het sentiment dat deze ja. dag toch een beetje overschaduwt ja. ook. Ja. Uh, om even in herinnering te brengen de <coughs> uitspraak die eerder deze uitzending in Renen werd gedaan door mensen die de koning in een hand hebben geschud. Die zeiden ze lacht, maar er zit ook iets droevigs in het ja. gezicht. Ja. Ja. Ja. Het stil verdriet van Beatrix. Heb ik al gehoord van, uh, tijdens de, ja, uh, uh, publiek, hè? het publiek. stil stilverdriet van bezig. Ja. Dat is toch het dubbele. Je ziet dat het feest uh, met uh, ja, in vol overgave gevierd wordt. Uh, uh, maar aan de andere kant merk je toch dat langs de route krijg je toch een aantal signalen van mensen die dus ja, heel duidelijk ja. aangeven bij leven mee. Hè? Philip Dreugen, ja. ja kom daar nou maar eens overheen. Zal ik, zal ik dat ook gewoon eens ja. leven lekker niet doen? Nee, ik denk, dat, ik denk dat, uh, dat mijn collega helemaal gelijk heeft en dat we nog wel even gerefereerd zouden worden aan het ongeluk en aan het medeleven met name dat, uh, dat ze heeft uh, gekregen van de mensen. Ja, dat is Koninginendag 2012. Hadden we niet kunnen vermoeden uh, dat, dat dat ook nog op het pad uh, zou komen hè, van ja. volk en uh, oranje. Verenigt het, denken denk jullie? Uh, geeft het een extra stimulans, extra geur ja. en kleur aan deze dag? Ja, we hadden het net over de, de, de, de core business, dat het lint knippen is. Een van de dingen die natuurlijk ook tot de core business wordt, is dat, dat medeleven met elkaar. Als er iets ergens gebeurt in Nederland, dan is er altijd de roep, he, de koningin die moet komen. Nou, dat doet ze dan meestal ook. Ook als er iets met de koningin of haar familie gebeurt, dan ja, leeft een groot deel van Nederland leeft ook mee. Ik zie dat de koningin iemand begroet. die is uitgedost als vlinder. Eerder liep ze ook langs bijenkorven hier uh, in Veenendaal. Daar ben, jij, ben jij expert in, dus van, jij weet nou, alles over bijenmarkt. Ik las dat de oudste bijenmarkt van Nederland hier vandaan komt. 1400, zover gaat hij terug. Uh, en uh, sindsdien komen uit uh, de hele wereld uh, mensen naar Venendaal toe om hier... ...klaarblijkelijk bijen te kopen. En aangezien de bijen aan het uitsterven is, althans wordt bedreigd met uitsterven... ...is dat geen onbelangrijk gegeven. Aangezien de hele flora en fauna afhangt, onder meer van die bijen. Ja. En van de bijen koningin. En van de, bijen koningin. En van de bijen koningin. Ja, laten we dit niet... Maar weet je, er wordt voortdurend gezegd, heren, maxima koningin. Maar formeel, formeel zijn wij het daar nog niet over eens, toch? Ik meen dat Wim Kok destijds als minister-president zei... dat gaan wij later doen. Nou, nee, ik geloof dat het in de Kamer wel over gesproken wordt. Dat is in de Kamer over gesproken ja. en, en ja. ga er maar vanuit. Maxima wordt gewoon koningin. Ja. Daar, gaan we echt, ja. daar wordt echt niet moeilijk over ja. gedaan. Er is toen, omdat het met de vader natuurlijk... Uh, moesten een aantal compromissen worden gesloten... zo mochten niet bij bepaalde feestelijkheden zijn. Uh, en daar werd ook nog even over gesproken. Zeggen ze zeggen zich wel koningin mocht noemen, maar dat, dat gaat gewoon gebeuren. Dat is ja. ondertussen is dat... Uh, uh, ja, een gelopen regel. Ja. Wat zegt nog zelf, Prinses Gamalin is toch eigenlijk geen titel? Dat kennen wij ja. niet in Nederland. Hè? We, we, we ja. hadden ook Koningin Sofie, dus dat uh, was uh, van een Willem ergens onderweg. Nee, Koning. Van een Willem ergens onderweg. Bedoelt Willem III? Ja, die was ja. Koningin. Sofie was Koningin, was koningin. Was koningin. Ja, zeker. Maar geen Prinses Gamalin. Ja, Koningin II, ja. ja dus er was toen geen. Ja, het zat op die vader. Hè? En nog ja. steeds zeggen Nederlanders, blijkt ook weer uit die enquête vanochtend van de NOS. Ja, moet vader Zorrieta nou wel verschijnen bij de troonswisseling, officieel verschijnen. Ja, ik weet niet wat, wat zegt Nederland erover? Ja, Je hebt want... het, jij hebt het uh, ongetwijfeld hier ik... op een papiertje staan. Ik... Nee, ja. Nou, ze zijn, ze zijn daar niet, uh, niet onverdeeld gelukkig ik... mee. Ik moet de precieze cijfers uh, vinden. Nou ja, goed, la laten, we, laten we het zo zeggen. Kijk, die, die vader die heeft natuurlijk een bepaalde uh, niet zo hele mooie rol gespeeld in de, in de groente toen de tijd, onder Fidele. En daar heeft daar, daar, ja, goed, daar zijn mensen op zich wel gevoelig voor. Alleen... Ik denk dat hij uiteindelijk uh, ja, er wel weer een beetje bij hoort. En dat er mensen gaan ook wel weer een beetje vergeten wat er is gebeurd. En uh, ja, wellicht er niet zo heel erg zwaar aan trekken als die eens in de zoveel tijd bij een hoofdtijddag is, zoals bijvoorbeeld de troonswisseling. Ik denk dat dat op zich wel. Ja, maar er is, er is een groepje Argentijnen hier in Nederland, mensen die inmiddels genaturaliseerd ja. zijn, die zeggen ja. Uh, en, die, en die staan ook op de trom op dat soort ja. momenten van uh, laten wij niet vergeten dat. Ja, nee, dat klopt. En ik denk ook dat die op zich wel gelijk hebben. Alleen, eh, Nederland is toch wat betreft Oranje... Zo over het algemeen redelijk vergevingsgezind. En, eh, mijn persoonlijke mening is ook dat die er niet bij zou mogen zijn. Alleen, ja, de, de Nederlanders zijn redelijk vergevingsgezind... als het hier om gaat. Ja. En ik denk dat die een meerderheid zoiets zullen ja, hebben van... Nee, nou ja, nee, ja zo'n belangrijke dag, dan, dan kan, mag er wel kan, bij zijn. Ik kan de uitkomst toch iets aanvullen, want we hebben we inmiddels weer gevonden... Nederlanders zijn steeds kritischer over Gorges Orieeta... bij de plechtigheid rond de tronsensie. Ja. Percentage, is nee, dat bekend geworden? Dat staat er niet bij. Nee. Ja. Maar steeds kritischer geeft aan dat het legioen groeit eerder dan dat het afneemt. Ja, kan. Uh... Ik, ik, ik, zonder percentage is het moeilijk daarover te nou ja. hebben. Maar ik, ik, ja goed, de, het stel, meen, stel dat het ietsje ja. toeneemt. Ik, ik kan me wel voorstellen, ja. hij is natuurlijk de laatste tijd is hij in het nieuws geweest... omdat ja. er werd uitgezocht of er een rechtszaak tegen hem gevoerd kon worden. Nou, dat ja. is uiteindelijk niet gebeurd. Maar dat wordt toch weer eventjes herinnerd aan het feit dat hij vuile handen heeft... en dat hij een deel heeft uitgemaakt van een fascistische regime. Het ja. moet hoe dan ook vervelend zijn uh, uh, voor de betrokkenen... Dat, uh, dat, dat de affaire toch telkens bovenkomt op dat soort cruciale punten. Ja, natuurlijk komt dat op zo, ja, zulke ja. momenten terug. Uh, maar we zijn er toch inmiddels aan gewend geraakt dat er een goed contact is... Uh, tussen de, schoonva de schoonvader van, van Willem-Alexander en, en de rest van de familie. En uh, we zijn er ook aan gewend geraakt dat, die, uh, dat uh, de zorg hier redelijk vaak aanwezig is. Uh, dus ja, het ligt in de lijn van de verwachting dat dan ook bij zoiets hij toch wel aanwezig zal zijn. Misschien achter een pilaar. Terug naar het parcours, terug naar Jeroen Wilaard. in het kielzocht van de koningin. Ja, we zijn nu zo langzaamaan in de buurt van het Veenendaalse stadhuis gekomen. De koningin op vier meter afstand van mij staat te kijken naar zoveelste gezelschap kinderen... dat haar toejuicht en toezingt. Luister maar even mee. Allemaal omhoog, vuistjes gebald, Koningin, toch weer stralend moet ik zeggen, Maxima ook stralend, er links achter haar, Willem-Alexander naast haar, klaar met tennissen, alweer een bocht verder, Zandbrinkstraat, zo'n beetje de Champs-Élysées van uh, Veenendaal, echt uh, horeca Ellie. Is wel eens anders geweest vroeger, typeert ook de veranderingen. Burgemeester Elsega gaat de koningin nu voor en ze loopt er dus vlak voor me langs. Ik ga haar niks vragen, Is tegen protocol. Um, ja, Willem-Alessander, Maxima, handen omhoog gestoken, vlak voor mijn neus. E eindelijk, heb ze, eindelijk staat ze voor uw neus. Ja, leuk. <lacht> Hun zijn enthousiaster dan ik hoor. Wat zegt u? Zich, hun zijn enthousiaster dan ik. Ben u, u, u, u. Ik vind het leuk om te zien. Bent u een Veense? Ik ben een Veense, ja. ja. Dat is toch wel een van de leukste dingen die je kunt, oh, kunt absoluut, meemaken. Zo. Absoluut, het is er in ieder geval bij, dus... Uh... Ja. <laughs> maar ja, kunt u iets vergelijkbaars herinneren in dit dorp? Of in dit stadje? Nee, nou, het is een dorp. Het is geen... De was een stad, de is een dorp. Maar ik kan niet echt wat vergelijken, nee. Tenminste, niet zo'n evenement. Nee, toch wel een hele mooie dag. Ja, zeker weten. En ook aan u de vraag, maakt het u wat uit wie hier op de troon zit? Of er iemand blijft of, of koning Willem-Alexander binnenkort heeft? niet, hebben? totaal niet. Nee, maakt mij niks uit. Zijn ze nuchter in, in Venendam? Ja hoor, heel nuchter. Gaat verder, dank u wel. Matthijs van der Wiel, wat een aandacht van, van publiek en pers, maar ook buiten onze pers, hè? Ja, ik zag cameraploegen uit uh, Duitsland. Nu weet ik niet uh, of die ieder jaar dit komen filmen. En ik loop net mijn collega van de Vlaamse radio, Sabine van der Putten, tegen het lijf. En ik vroeg haar, komen jullie nou ieder jaar naar Koninginnendag? Nee, wij komen niet ieder jaar. En waarom dit jaar wel? Ja, eigenlijk omdat Prins uh, Frizo in coma ligt. Ja. En wij waren benieuwd hoe zo'n feest die omstandigheden zou uitpakken. Nou, dan vraag ik het aan jou als buitenstaander. Uh, hoe uh, beoordeel jij dat? Wat zie je ervan? Wat merk jij ervan? Ik merk weinig of niets. Ik zie alleen dat de koningin relatief zomer gekleed is in donkerblauw. En ik zie dat Maxima een zwart lint in het haar heeft. Maar voor de rest zie ik uh, heel veel gefeest en gejuich. en uh, Ja, volop feest. Ja, had je verwacht een koninginnedag aan te treffen wat uh, maar op halve kracht zou draaien met een uh... Met een rouwrandje. Nu, we waren gewaarschuwd dat uh, de Nederlanders niet van plan waren om half te feesten. Dus je doet het wel of je doet het niet ja. en ze doen het wel, dat is duidelijk. Ja, dus uh, wat ga je de eindredacteur vertellen? Geen verhaal vanavond? Jawel, juist wel het verhaal. Wij vinden het heel vreemd, hè? die tegenstelling, die dubbelheid. Dus een tragische achtergrond. Nederland heeft ook geen regering. Het land is in crisis, iedereen moet besparen. En je je merkt er helemaal niks van hier. En er wordt gefeest. Ja, het enige uh, puntje wat je nog wel merkt, maar ik weet niet of dat daaraan ligt, is dat er geen drank wordt verkocht. Er is daar een bar met een uh, brouwerij uit jouw land, Sabine. Een hele grote Belgische brouwerij. De meisjes staan klaar in t-shirts met dat biermerk erop. Vier glazen staan hoog opgestapeld. En er komen allemaal mannen op af om dat te bestellen. Maar nee hoor, de stad is drooggelegd. gelegd. Tot de twee uur vanmiddag wordt er geen druppel geschonken. Dat zou in Vlaanderen nooit zo uh, afgesproken kunnen worden. Hè? Nee, wij starten van de dorst. Mijn technicus die ging daar net al naar de bar en kwam heel verbaasd en gebaldeerd terug dat hij nog niet open was. <laughs> ja. Welkom in Veenendaal. Ik weet niet of het, uh, of het te maken heeft met de omstandigheden van dit jaar of veiligheidsmaatregelen. In ieder geval moet het publiek hier nog even wachten met het bestellen van wat drank. Dit is het aankomstpunt, het einde van uh, de route. Een soort uh, festivalterrein. Rook, uh, de rookruikje uh, van uh, de worsten die op de barbecues liggen van al die kraampjes. Er is hier nog wel iets van bewegingsruimte. En ik sta achter dat hele grote podium waar nu zo te horen Braziliaanse muziek wordt gespeeld. En waar straks de koningin haar dankwoord zal uitspreken. Met ballroomdansers. Ik ben niet echt een expert, maar ik geloof een tango dansen uh, En Maxima wiegt vrolijk mee. Uh, even hier aan tafel. Filip, uh, ik zie dat uh, heel veel kinderen, met name van uh, Margriet en van Vollerhoven, Pieter van Vollehoven, zichzelf fotograferen met het publiek. Is dat ja. jou ook opgevallen? Ja, ja en het staat, ongetwijfeld staat het dan binnen drie seconden op de social media. Uh, ik heb jou nou trouwens ook op Twitter gezet, dus... je uh, ah, dankjewel. <laughs> uh, ja, Wat heb je nee, geschreven? Dat, uh, dat jij uh, koning iedere dag aan het presenteren bent en uh, dat ik daar te gast ben. En, uh, een mooie foto van jou erbij. En dus mensen kunnen straks eventjes gaan kijken op, uh, op Twitter. Daar sta je dan gewoon op. Nou, dat is uh, heel mooi. En dat, dat, en dat gebeurt ongetwijfeld ook met al deze foto's die nu worden genomen. Die worden gelijk uh, doorgetwitterd, uh, op Facebook gezet. Dus het, het hoort, dat hoort er nou tegenwoordig helemaal bij. Ja, protocol, eh, protocol hè, ondertussen. Ja. Want wij, wij, zien, wij zien beelden, wij zien mensen eh, die heel ontspannen zijn. Eh, maar binnen een keurslijf, natuurlijk. Ja, het ja, viel me op. Jullie collega, de verslaggever, die zei net: van, ja, ik ga er niks vragen, want dat is tegen het protocol. We hadden het over moderniseren van het Koningshuis. Kunnen we dat nou in hemelsnaam eens een keer afschaffen? Dat we wel gewoon kunnen praten met de staatshoofd. En dat we daar niet zo, zo, zo raar over doen. Uh, in, in Denemarken bijvoorbeeld daar kun je gewoon met de koningin een interview houden en dan praten ze gewoon honderd uit. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat in Nederland er nog altijd een ministeriële verantwoordelijkheid is. Ja. Misschien kunnen we dat eens een keer wat verminderen... waardoor we dan ook ja, uh, wat meer de mensen die uh, de, de, de koninklijke familie vormen... dat we die ook wat meer kunnen leren kennen. Maar en, dat en heeft niet alles te opvlakken. maken met dat uh, ceremonieel koningschap... of het koningschap Zeker, zoals we dat nu kennen? Zeker, maar, je kan, maar zelfs binnen, binnen het, het ceremoniële koningschap... of, of het, het, het, de ministeriële verantwoordelijkheid kun je natuurlijk altijd nog gewoon een gesprek houden. Daar moet je wel dingen afspreken dat bepaalde dingen niet kunnen... of dat je een, een soort fiat moet geven als koninklijk huis uit, achteraf... Maar ah, dat moet gewoon kunnen. Nou ja, je zou de koningin in dat opzicht meer bewegingsruimte geven. Ik geef toe, het is lang geleden, maar in 1985, bij de eerste al toch naar Reinier Paping, vroeg ik haar aan de bonkenvaart. Ja. Wat vond u ervan, majesteit? Ja. Onschuldigen kon de vraag niet zijn. Ja. Maar zij zit blijkbaar in zo'n keurslijf dat ze met haar handschoenhand een klap op de microfoon gaat. Ja, ja het, het, het, het is eigenlijk is het idioot geworden. woorden. Want iedereen in Nederland heeft vrijheid van meningsuiting behalve de koningin. Ja, ja want je en, kunt en zeggen dat... Is, dat... Dat, is toch, dat is toch een situatie waar we er eindelijk eens een keer een beetje een einde aan moeten gaan maken. Ja, want daarmee onthoud je de mensen die luisteren op dat moment toch... Uh... Na, naar een mooi feest ook, ja. onthoud je een reactie. Een eerste aardige reactie ja. van het staat. Ja. En ik ben ook wel benieuwd wat zij van bepaalde dingen vindt... zonder dat er gelijk het kabinetten ja. over hoeven te vallen natuurlijk ja, Maar goed, dan staat de Tweede Kamer weer voor aan om de minister-president naar de Kamer te roepen. Dus ja, precies. Is... Die, ja, moet ook, die moet ook niet krampachtig doen. Nee, uh, een goede collega van ons, Marcel van Roosmalen, heeft een aantal jaren geleden over geschreven. En die zei van, wat als ik de koningin vraag of ze de koffie lekker vindt of de thee lekker vindt. Niet zo toch. Mm. En, en zelfs dat mocht ze niet zeggen. Confetti kanonnen gaan af, Jan Peels. Ja, precies. Ik sta er midden in. Aan alle kanten kleuren wit, oranje, rood en blauw. En naast me Edwin Lap. Het ziet er prachtig uit. Uh, we hadden in Rhenen uh, de, de WC-potten waarmee gegooid werd. Hier was het toch wel de zeepkistenrace, hè? Zeker. Hoofdzeepkisten. Zeer zeker. Nee, stil. Heb hoofdzeepkisten. We hebben samen georganiseerd. Stil, alle credits Want het was een fantastische race met twee prinsessen, twee prinsen. Wat willen we nog meer? In de witte bruid. Hartstikke mooi. Het, het was fantastisch. Ja, het is grappig, want ja, een beetje aan het einde van de route, dan wordt hier in zo'n vak waar allerlei mensen van de gemeente staan al oh, meteen geëvalueerd. Hoe was het? Hoe was het? Ja, het, het, dat weer is zo ongelooflijk goed. Ik krijg de kippen van als ik een beetje over sta te praten. En als hier op 3-4 meter afstand de koninklijke familie staat en zo meteen het gemeentehuis ingaat, na wellicht een mooi dankwoord. Ja, dan kunnen we niks anders dan ontzettend trots zijn op Veenendaal, denk ik. Het was een beetje te zien dat ze het warm hadden. Maar ja, ze gingen die hele route ook langs hier door Veenendaal heen. Maxima en willem Alexander. wat u betreft is het helemaal geslaagd want u had. Nog een hele mooie foto van Max. Maar, ja, zeer zeker. Ja. En de beelden die zullen ook nog wel terugzien, mag ik hopen. En het is inderdaad zweten, want uh, het is ook hard werken voor de koninklijke familie. Er was zoveel te doen en ze hebben overal meegedaan. Dus jullie hebben ze goed bezig gehouden hier in Veenendaal. En ondertussen dwarrelen langzaam nog steeds die kleine confetti-snippertjes hier naar beneden. En uh, is het hele gezelschap onderweg naar een ja, soort balkonscène om uiteindelijk het woordje te doen, hè, straks? Ja, daar waar die hele mooie grote kronen staan, die metershoge kronen, en waar al die bloemen zijn opgemaakt... Uh, daar is het eindwoord. En dat podium is zo verschrikkelijk mooi. En met de koningin erop is het nog mooier. Het wordt een fantastisch plaatje zo meteen. Jeroen Wielaard, misschien ben jij dicht bij dat podium. En heb je daar nog wat te melden? Ze komen nu het podium op uh, in ieder geval. De koninklijke familie uh, met uh, de burgemeester van dienst van, uh, van deze middag. Burgemeester Elsinga. Jeroen, aan jou de vraag of je wat kan horen, kan zien. Nee, Jeroen is blijkbaar in het geweld en in de mensenmassa ten onder gegaan. We gaan zo luisteren in ieder geval naar de koningin en haar woorden over deze dag. Het programma schrijft voordat er eerst nog een koor zal gaan zingen, maar het lijkt er toch op dat het hele gezelschap zich nu opmaakt op dat versierde podium voor het dankwoord van Hare Majesteit. ...wordt gezwaaid door Willem-Alexander en Maxima... ...die trouwens net verstrikt raken in, in alle gefetten... ...die op straat de ko koninklijke enkels verstrikt in papier. De burgemeester staat klaar met papier in zijn hand. Het zou kunnen dat uh, ook hij het woord gaat voeren. Ik weet eigenlijk niet wat dan uh, uh, precies de volgorde is. Ja, ik, denk, ik denk dat iedereen eerst op dat podium wil hebben... ...en een positie laten innemen... ...opdat hij, uh, op hij uh, straks het woord tot Veenendaal... ...en tot alles en iedereen in Nederland wil richten die daar kennis van wil nemen. Nee, nee. Dat, uh, maximaal nog wat zwaait naar het publiek en ook constant zwaait. Ze ja. hebben een mooie dag, ze staan, hoe dan ook, ze lachen breed. Daar en is komt de burgemeester, de, burgemeester. Ja. Ja. de heer Elzinga. Lieve mensen, wat een fantastische dag. Majesteit, koninklijke familie, dit is Veenendaal. Enorm trots ben ik op al die betrokken inwoners die deze feestelijke dag hebben mogelijk gemaakt. Zij liet u vandaag Venenal zien. Onze jonge leefstad in al haar verscheidenheid. En ik dank u allen hartelijk dat u deze dag met ons wilde meevieren. U komst naar dit mooie deel van de provincie Utrecht, commissaris is zeer gewaardeerd en, zoals u hebt gemerkt, dit jaar des te meer. Ik hoop dat u en in Renen en in ons, Veenendaal, een fijne dag hebt gehad. En dat u zich, majesteit, net als de heer van Vollenhoven, een beetje jarig hebt gevoeld. Samen met iedereen hier in Veenendaal zeg ik, lang leven onze koningin. Hebiep! Hibib? Hibib? Yeah. Hibib? Hibib? Hibib? Yeah. The word now the familie, alle mensen in Renen en in Veenendaal die deze indrukwekkende programma's in elkaar hebben gezet met zoveel enthousiasme, zoveel activiteiten, zoveel deelnemers. Het is werkelijk iets wat we nooit hadden verwacht en waar we helemaal van onder de indruk zijn. We vonden het ontzettend fijn dat we dit met u...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 En u heeft ons werkelijk een onvergetelijke Koninginnendag gegeven. Hartelijk bedankt. Dat waren de woorden van koningin Beatrix. Ontvangen met... Luit, luid applaus. En lever de koningin. Oranje boven. En ik uh, denk, maar ik weet niet hoe uh, de rest van de dat bekeken heeft... een ontroerde prins Willem-Alexander. Ja. Ja. Zeker. Maar ja, wat mij ook toch wel opvalt is dat er slechts, in slechts twee zinnen... dan besteed, ja, besteed wordt aan, aan uh, de ramp die de familie is overkomen. En dat dan niet eens de naam genoemd wordt. Misschien is... Uh... Ik ga mezelf aan. Misschien is dat nou net een, uh, net een, een drempel te hoog. Ja. Ik, denk, niet, ook, ik denk niets... dat ze dan wel gebroken zou zijn. Ja. Ja. Ja. Dat, dat ja. is mijn gevoel. Maar... Ja. Ja. Ze beschermde zichzelf natuurlijk ook ja. een beetje door het op die manier te doen. En anders was er waarschijnlijk wel een heil uitgebarst. En Willem-Alexander waarschijnlijk ook. Die had het ja. ook wel te kwaad. En Constantijn ook op de achtergrond uh, ja. uh, zag ik. Die, dat kon ik niet goed zien, maar Willem-Alexander die die had het echt te kwaad. Ja. ja. Maar goed, wat kun je verwachten van mensen? Moeten ze dan uitgebreid op een podium gaan praten onder dit soort omstandigheden... waardoor ze uh, het niet droog houden? Dat kun je toch ook nee. niet verwachten nee, nee, nee, van zo'n familie? Nee, nee, nee. nee, nee, nee maar. Ze, ze, hebben, ze hebben het goed, hebben het ja. goed gedaan, denk ik. Dit is, te, dit is ongeveer wel wat ik verwacht. En, en het, het heeft, het, natuurlijk zit het heel erg voor in hun gedachten steeds. Dus, uh, ze zullen dat ook vandaag de hele dag hebben, met zich hebben meegedragen. Uh, en je, je moet er aandacht aan besteden, maar vooral ook niet te veel. Het is natuurlijk een zin waar, lang o, waar de koningin natuurlijk zelf thuis goed over nagedacht heeft. Ja. En de nodige tranen waarschijnlijk bij gelaten heeft. Het is jammer en verdrietig dat onze familie niet, niet compleet. compleet is. Ja. En bedoel, het is wel een zin die, die raakt en aankomt. Ja, ja, ja. ja. Het gaat, gaat natuurlijk ook niet alleen om Friso, het, natuurlijk ook Prins Klaus is er al een aantal jaren niet meer bij. Ik denk dat dat nu ook wel uh, nog eens een keer extra bij haar aankomt. En, uh... Ja, nou goed, vers verdriet herinnert aan vroeger verdriet. Uiteraard. Zo ja. werkt het, ja. ja. Dan gaan de luiken open. Het, ja. het waren de woorden van de koningin. Uh, naar Jeroen Wielaert ja. gaan we nu. Ja, ik sta bij een paar mannen nog uh, met de officiële veenendaal Jex. U stond... Uh, nadat de koningin ook de Obade van de Koren had gehoord. Ze zongen Maskenada, meer dan niets. En zij zijn ook meer dan niets, hè? Ze zijn ook meer dan niets. En het, was, uh, ja, het is vandaag een, een, een geweldige dag geweest. En, uh, ja, we hebben de koningin horen, horen zeggen hoe geweldig het allemaal was in Veenendaal. En dat zal in Rhenen ongetwijfeld ook zo zijn geweest. Maar hier is het, uh, is het top. Van het klassieke middeleeuwse, hè, dan wel met namaakpoorten... Een beetje frivol toiletpot werpen tot de moderniteit hier van al dat kunststeen daar van het stadhuis. Klopt inderdaad. Kun je toch wel zien dat de tijd gevorderd is hier? De tijd is inderdaad gevorderd. Er zijn helaas niet zo heel veel oude gebouwen meer over. Maar er zijn wel geweldige mooie nieuwe gebouwen voor teruggekomen. Stralende dag, ze was er blij mee. Ze was erg dankbaar. Ook gelet, en ze draaiden er niet omheen, het verdriet in de familie. Precies, het verdriet in de familie stond ze even bij stil. En dan stond de burgemeester uh, vanmorgen in, uh, in Renen ook even bij stil. En dat is ook goed om daar bij stil te staan. Maar desondanks denk ik dat het uh, een prachtige dag voor zowel uh, haar familie als uh, de inwoners van Renen en Veenendaal is. Mooie dag hier. Strak van de hekken, maar geen wanklank verder. Tot nog toe, geen waanklank. En uh, het feestgewoel uh, zal zo wel uh, een aanvang nemen. En na twee toch een biertje op de Sambringstraat? Gaat zeker gebeuren. Dank jullie wel. Mooie Koningin de Dag 2012. Jongens. Radio 1, Koningin de Dag gaat nog door tot 2 uur. En we zijn terug na de interventie van Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS Journaal. Het bezoek van koningin Beatrix en haar familie aan Renen en Veenendaal is afgelopen. Het gezelschap kwam vanochtend om tien uur aan in Renen en maakte naar een tour door het centrum. Ook in Veenendaal maakte de koninklijke familie een wandeling. Pieter van Vollenhoven, die last heeft van zijn voet, voegde zich daar bij het gezelschap. De koningin bedankte de inwoners van Renen en Veenendaal. Ze zei dat het jammer en verdrietig was dat de familie niet compleet is, maar toch vond ze het een onvergetelijke dag. Bij de publieke omroep is het aantal presentatoren met een topsalaris afgenomen. In 2010 verdienden 13 presentatoren meer dan de Balkenende Norm. Vorig jaar waren dat er nog 10. De Balkenende Norm was vorig jaar 193.000 euro. Bij twee bomaanslagen op een militair complex in de Noord-Syrische stad Idlib zijn zeker 8 doden gevallen en meer dan 100 mensen gewond geraakt. De Syrische oppositie meldt meer dan 20 doden. Volgens de Syrische oppositie in Beirut waren gebouwen van de militaire veiligheidsdiensten doelwit. Een dik advocaat stopt na het EK voetbal als bondscoach van Rusland, heeft hij gezegd in Russische media. Hij geeft, hij geeft geen reden voor zijn besluit, hij wil alleen zeggen dat het niet met geld te maken heeft. En met deze mededeling lijkt de weg vrij voor de advocaat om terug te keren naar PSV. En dat is over de hoofdpunten van het nieuws. de dag op 1. U bent terug in Venendaal, waar de koningin zojuist haar dankwoord heeft uitgesproken. Refereerde aan het feit dat haar familie niet compleet was. Dank zegde voor het enthousiasme en bedankte voor de onvergetelijke koningin de dag die zij heeft gehad in Renen en in Venendaal. We hebben u live muziek beloofd, dat gaat nu ook komen. Bij ons staat Ralf van Manen en zijn band. Ralf is een Venendaalse bekendheid, singer-songwriter, treedt zelf op, maar is ook succesvol als schrijver voor bijvoorbeeld Danny de Munk. Willeke Albert, maar ook bijvoorbeeld voor Taylor Dane en Cliff Richard. Wat ga je voor ons spelen? Wij gaan twee oude nummers doen. En wij zijn Robert Riekerk en Tommy Riekeke. Dat zijn twee bandleden. We beginnen met Stay Close. Oud nummer. Steekloos. Ja. Ga je gang. That tears sometimes remind oh, you, mind still. you still. You can't make it on your own. Mm -hmm. In my songs, mm -hmm. I've written of. Mm -hmm. Away. loneliness comes to your door, let your doubts speed away, cause they can hold Ralf van Maanen met, uh, met zijn band. Jullie komen nog een keer terug, zo meteen. Oké. Okay. eerst even kijken bij Jan, uh, Jan Peels. Want ondertussen, Jan, uh, loopt het af. Hè? De, de bus gaat uh, vertrekken. Ja, precies. Want je denkt inderdaad... Koningin in de dag is afgelopen. Alle confetti aan de andere kant van het uh, gemeentekantoor... is uh, neergetwarreld. Maar ja, dan zie je ineens dat iedereen naar de achterkant uh, loopt. En daar staat hij, de AA81, de grote bus van de koningin. En kun je eens even terugkijken op de dag aan de andere kant hè, van, het, uh, van het gemeentehuis. Ja, en hier een paar echte Venendaalse dames. Zo mag ik jullie toch wel ja, omschrijven. absoluut. Hè? Met een ja. prachtige rok aan, een rood uh, jasje, ja. moeder en dochter. Een mooie dag was het, hè? Prachtig, een prachtige dag. Echt van genoten. Echt een heel bijzondere belevenis om de koning uh, te zien. En de, de prins en Maxima. Je ziet ze vaak wel in de media, maar niet zeg maar, in de levende lijven. En dan heel dichtbij. Want ik begreep, jullie hebben ze allemaal een hand gegeven zo'n beetje. Ja, wel heel veel. Een unieke kans is dit. Wat dat betreft heb ik uh, achter dit meisje gestaan die dus uh, ja, iedereen al sowieso een hand gaf. En we noemden het net op. Ik denk dat Alexander een hand gegeven, Maxima. Uh, Floris kwam op een gegeven moment langs. Uh, het ging allemaal wel super, super snel, hoor. Daar niet van. Maar... Want hoe doe je dat inderdaad? Want er staan duizenden en duizenden mensen die dat allemaal willen. En jou lukt het? Ja, uh, gewoon je hand uitsteken en dan komen ze langs. en dan Oh, dat is het? Ja. ja. ja. Zo simpel. Ja, heel simpel, maar... Dan doe je er wel de moeite voor. En dan staat het allemaal op dat cameraatje natuurlijk. Ik heb het proberen vast te leggen, maar ik kan het helaas nu nog niet zien wat er eigenlijk van terecht gekomen is. En dan nog even naar de moeder van het geheel. Ja, een heel bijzonder ja, een heel dagje goed. voor Veenendaal. Ja, heel bijzonder dat ze bij Veenendaal is gekomen. En uh, ja, heel erg leuk om dit helemaal een keer mee te maken. En ja, dat gebeurt niet altijd natuurlijk. Dus, uh, Nee. Nou, nou is er ook gesproken over ja, hoe de koningin zich gedraagt... naar aanleiding aan van wat er natuurlijk met Friso aan de hand is. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vind dat ze heel dapper is. Heel dapper, heel dapper. Want ja, je hebt toch een verdriet, hè? En je moet dan toch doorgaan, zeg maar. Als je dat heel dapper doet. En ja. ja, dat een beetje in het, in het naamwoord, ja, dan, dan, dan komt dat weer naar, naar voren. Ja. Maar ja, dus, tijdens zondag, dag, ja, dan moet ze er toch maar staan. Voor u en staan. voor ons allemaal. Voor ons allemaal, tevens doet ze toch heel goed, ja. Echt respect voor haar, eerlijk waar, ja. Respect voor de koningin. En dan wachten we inderdaad nog eventjes hier aan de achterkant van het stadhuis. Totdat ze zo meteen gaat instappen. Gaan we dan nog juichen met z'n allen, denk je? Jazeker. We gaan nog een keer zwaaien en juichen. En wens wensen alle allerbeste toe. En dan is het pas echt afgelopen. Als ze hier met de bus richting linksaf gaat en dan weer ja, naar de helikopter, denk ik. Stadspark, inderdaad. Ja. Geniet er nog van. Dat gaan we zeker doen, dank u wel. En in de afwachting van het vertrek van de bus schakelen wij weer met een andere regio in Nederland zoals we deze hele uitzending vanaf half tien vanochtend al doen. En nu is Zeeland aan de beurt. Met de meeste zonneschijn doorgaans in een jaar. Vandaag ongetwijfeld ook. Jan Parent, goedemorgen, middag. Goedemiddag, groot. Uh, ja, qua zonneschijn doen wij uh, zeker niet onder voor, voor de rest van het land. Want uh, ja, een stralende koninginag in, in heel Zeeland kan ik wel uh, zeggen. Um, ja, ik, uh, ik heb een beetje een rondje gemaakt uh, langs allerlei plaatsen in, uh, in Zeeland. En overal hetzelfde beeld. Vrijmarkten, vrijmarkten en vrijmarkten. En hoe was het daar? Ja, er wordt goed handel gebrezen, al heb ik het idee dat sommigen toch wel weer met een hoop oude spulletjes naar huis gaan. Die hebben ze van zolder gehaald, maar ik ben bang dat dat weer terug op zolder belandt. Dat lang niet alles verkocht, wordt ja. verkocht. Dat er, ja, aan de andere kant, ja, het gaat natuurlijk om het principe dat de mensen hebben, hè. Ja, zo is het. Dus uh, de, ja. Zeeland stond vooral in het teken van de Vrijmaart, zal ik maar zeggen. Uh, ja, op, op hoofdlijnen wel. Uh, aardigheidje nog wel. Uh, de, er wordt over het algemeen uh, heel uitbundig gevlagd in, in Zeeland. Uh, rood, wit, ja. blauw met ja. de oranje wimpel. Maar het vreemde is dat bijvoorbeeld in Zeeland vlaanderen daar zijn wat uh, verschillen. In zaamslag, daar hangt de vlag bijna bij elk huis. Maar in Biervliet, bijvoorbeeld, zie je geen vlaggen. Ja, je ziet wel vlaggen, maar niet aan stokken. Die hangen uit de ramen. Dus uh, ja, al een beetje... Ja, een beetje zuidelijk, hè? een beetje Belgisch voorbeeld. En ja, als je nou vraagt, van, ja, wat, wat is de achtergrond daarvan? daar ja. uh, ja. is heel moeilijk achter te komen. Het is gewoon de aard van het volk, zeg maar. Uh, ja, een beetje cultuur in Biervliet uh, in om op die manier uiting te geven aan Koninginnendag. Nou, het zou ook leuk zijn om gewoon op Koninginnendag de Hedwiggespolder onder water te zetten. Dan zijn we van het gezeur af en dan heeft, heeft iedereen een leuk feestelijk momentje. Ai, ai, ai, ai, ai. Zeg dat hey? niet uit. Nee, nee, oké, okay, sorry, niet gezegd, niet gezegd, Maakt niet uit. We gaan uh, gewoon gezellig feestvieren in... Uh, in Zeeland. En uh, ja, het is, het is overal gezellig. Zelf hoop ik nog in ja. Burg uh, te komen vandaag. Mm -hmm. Want ik wil toch wel zien hoe daar koeien gemolken worden... en stieren bereden worden. Dus het lijkt me vrij spectaculair. Jan Parent vanuit Zeeland, ik dank je wel. De band van uh, Ralf van Manen, zojuist uh, steekloos uh, gehoord. Zijn benieuwd uh, wat het volgende nummer wordt. Ralph. Het volgende is Tomorrow's Yesterdays. I'm trying to work it on I, it all out. I just don't need to know It's such a crazy thing To worry about, to worry about All the things you can't control Cause it's the day that comes Before it becomes Tomorrow's yesterday Whatever lies for me, I know you'll be there to me your way, no one can change, no one can change On what lies in, can we all find our way, but the things today, we've done and said, tomorrow was yesterday, just was yesterday. All is vandaag. is vandaag. Morgen is vandaag. Morgen Morgen Morgen Morgen en zo komen we toch aan het uh, laatste kwartier... van uh, een lange Koninginnedag-uitzending op Radio 1... waarin we toch uh, moeten terugkijken uh, met onze uh, sprekers van de hele ochtend... Filip uh, Dreugen en uh, Cor de Hoorde over Koninginnedag 2012. Wat is de indruk, uh, Filip, van deze dag... als je hem in een paar zinnen moet karakteriseren? Ik denk dat het een hele mooie dag was met een, een beetje een triest randje. Er toch nog steeds aan. Ja... Je zegt het, het trieste randje is pas heel duidelijk, toch zichtbaar ondanks de, de feestelijkheden en ondanks de pret en ook soms de wat oudbollige pret, want dat mag toch ook wel een keer gezegd worden, dat er dingen bij zijn dat je zegt, nou, moet dat, kan dat nu... Kan dat nou niet eens anders verzonnen worden? We hebben geen koekhappen gezien. Nee, nee maar bij dit soort dingen vraag ik, heb ik me wel afgevraagd... moeten we dit onze vorst moeten we door onze leden van de koninklijke familie dat nog wel aandoen? Zeker in deze situatie waarin, ze toch, waarin we weten dat ze toch in verdriet gedombal zijn. Oor, moeten we dan gaat, toch dit... nog steeds die, die, die, ja. die rare pret... Dit die... gaat toch niet buiten haar om? Ze nee. weet toch van tevoren dat dit soort dingen Nee, nee maar het zijn toch de gemeentebesturen... en, ja. en het zijn toch de comité's die, die dit beslissen... Ja. Maar iemand die politieke invloed heeft kan toch ook wel tegen een Oranje Comité zeggen... daar doen wij Horisch. niet meer aan mee. Ja, maar... Maar, wat, maar wat wil je dan doen? Ja. Wat dat, is, dat, is, dat is de grote vraag. Kijk, je moet altijd activiteiten organiseren... Ja. en die moeten wat te maken hebben ja. met de plaats waar je het viert. Ja. En dan moeten mensen natuurlijk een beetje hun oude ambachten uitoefenen. En de, de, de sigaren, dat komt hier vandaan. En het wol, dat komt hier vandaan. Dat laat je zien. En ik ben al lang blij dat er niet werd ge gekoekhapt en, ge en, ge zak en gezakloopt. Ik weet niet of dat een of, goed werkwoord of, is. Of, of katsnuppelen. Ja. En, en ja, en, en, en uh, haring trekken. En wat er nog meer <laughs> aan, aan allerlei gekke ja. festiviteiten te ja. bedenken is. Dus ja. ik, vind dat ze het, ik vind dat ze het hier heel goed hebben gedaan. En ja, natuurlijk is het al bollig. Dat hoort ook ja. bij Koninginnendag. Dat, ja, is, dat, dat, is, dat hoort er echt bij. Als ik aan mijn Amerikaanse uh, buurman moet uitleggen wat Koninginnendag is... dan zeg ik toch altijd er maar bij... Ja, met Koninginnendag, het Queen's Day, zijn de Nederlanders allemaal een beetje... Gek. Ja. Het is Zo. iets wat in het buitenland ook opvalt. Er was buitenlandse ja. pers aanwezig hier. Duitse televisie, Belgische radio. Het zal ongetwijfeld de wereld overgaan weer. Ja. Ja. En met name de Duitsers zijn gek op ons koningshuis. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Waarom ja. natuurlijk? Nou, omdat ze er geen hebben. Nee. Maar ja, er zijn meer landen zonder koningshuis. Nou, maar ook in, in Frankrijk zie je dat er uh, ja, een grote hang is naar alles wat met, met Koningshuis te maken heeft. Ja. Uh, een blad als Point de Vue in Frankrijk floreert. Dat, dat gaat over Koningshuis. Ja. Het, is, het is een weekblad, dat kan, bestaat in Nederland niet hoor. Nee. Dus. Um, de conclusie van de dag. Het was een um, vrolijk bezoek met een triest randje, zeiden ja. jullie. Uh, dat bleek ook wel uit dat korte ja. dankwoord van, ja. uh, van de koningin. Jullie zeiden, uh, we hadden misschien iets meer verwacht... Met de, met de kanttekening dat je het iemand onder deze omstandigheden misschien niet ja. aan kunt doen... om ja. daar heel veel meer over te zeggen, omdat de ja. kans dat ze breekt... Dat zie is. ik zeker in, ja. ja, ja, ja. Precies. Ja, ik, mijn collega heeft gelijk. Dat, je, ook dat moet je de koningin niet aandoen, om, om daar uitgebreid over, over te praten. Ja, en bovendien, iedereen weet hoe het zit. Wat moet je nog meer zeggen? Iedereen weet hoe het zit. Iedereen weet precies wat de situatie is. En iedereen die weet dat zij dat, zij dat heel erg met zich meedraagt. Dus als je daar heel erg bij stil gaat staan... Ja, dan, dan, dan, dan verandert ook het karakter van zo'n hele dag. Ja. Ja. Uh, opvallend ook uit die uh, enquête waar wij aan refereerden. Die NOS-enquête is dat Maxima in populariteit boven land staat. Boven de koningin. Is dat nog een puntje van <lacht> nou, ergernis dat... bij het staatshoofd? Of valt dat Nee, alleen? want het, het is al jaren zo. Ja. Al jaren heeft ze, ja, heeft ze, uh, voert ze de lijst aan. En uh, eh, eh, eh, we, we, aan de andere kant merken we juist... dat onze koningin de laatste jaren aan populariteit gewonnen heeft. Zij die eigenlijk bij haar aantreden dat niet eens zo wenste. Zij, zij hoefde niet zo populair te zijn. Dat heeft ze zelf ook al eens aangegeven. Zij wilde haar taken goed uitvoeren. Oh. En dat heeft ze ook gedaan. Ze wilde perfectionistisch zijn. En dat heeft ze ook gedaan. Ze wilde een culturele koningin zijn. Ze is ook een culturele koningin geworden. Maar wel aanvankelijk met enige afstand tot het volk. Maar dan zien we in de loop van de tijd... in de loop van haar regeringsperiode... dat ze toch weer dichter naar dat volk juist is toegekomen. En we zien dat ze dan daarmee ook eigenlijk... in de voetsporen van haar moeder een beetje getreden. Is. Want ze is dingen gaan doen die we in het begin van haar regeringsperiode niet gezien hebben. Zoals? Ze, ze is uh, uh, koffie gaan inschenken uh, in een bejaardenhuis. Bij die ze is... vrijwilligersdagen. Vrijwilligersdagen. Ze is, ze is een, een, een, een appeltaart gaan bakken met een uh, verstandelijk gehandicapte. Nou, dat soort dingen die zij die je absoluut niet zou verwachten van Beatrix... in het begin van, van haar regeringsperiode... is zij nu toch gaan doen aan het einde van haar regeringsperiode. En ik denk dat ze daarmee zeker dichter bij het volk is komen te staan. Maar dat moet ik ook meteen zeggen, dat, we, dat ze natuurlijk het nodig heeft meegemaakt. En dat wij het nodig met haar hebben meegemaakt. We hebben rampen gezien, zoals Enschede. Uh, uh, en daar was ze. Daar was ze een troost de koningin. Nou, daarmee krijg je ja, zelf ook meer... word je ook populairder, want we, we hebben... Ja, dat ja. toch in haar herkent. En het komt ook door Maxima. Ik wil zelfs nog wel wat verder gaan. Ik denk dat Maxima de Oranjes heeft gered. Ik denk dat Maxima de Monarchie heeft gered. Uh, voordat zij er was, was, waren de Oranjes. Ze werden wel gewaardeerd, maar Beatrix werd toch heel erg als afstandelijk gezien. Uh, als een beetje koud gezien. Uh, Willem-Alexander kwam naar huis met, uh, nou, laten we het een beetje noemen, hockeymeisjes. Nederlandse hockeymeisjes, waar het volk ook niet echt heel erg enthousiast van werd. En uh, na verlaat dames. zijn moeder ook niet? En na verlaat zijn Nee, want die zag ook wel dat dat niet de manier was om de populariteit van het Oranjehuis weer te vergroten. En ineens komt hij met, dat, uh, met, dat exotische, uh, met die exotische vrouw thuis. En, en, en, en Nederland ligt aan haar voeten. En dat heeft, dat heeft, denk ik, ontzettend veel geschild in de populariteit van de oranje Het onderzoek wat jullie vandaag gaan presenteren... had er heel anders uitgezien met Emily Bremers als prinses? denk ja. ik. En toch heeft Koningshuis de monarchie als zodanig... Uh, wel veertig dagen aan een zijde draadje gehangen... ten tijde van de verloving, heb ik begrepen. Ja, ja, ja goed. En, en op het moment dat dat, dat soort dingen spelen... Dan, dan vallen misschien wel eens een keer grote woorden. Ik denk dat dat best wel heeft meegevallen. En ik denk dat Willem-Alexander, als hij het niet had gedaan... dan was een van zijn broers die was het gaan doen. Als we nou terugblikken op de dag. We hebben het eerder gehad over de troonsafstand. Nou, dat blijft speculeren, want niemand weet het... behalve de koningin zelf en uh, met een beetje geluk... Willem-Alexander uh, en zijn vrouw. Mm -hmm. um, ja. Is dit nou ja, we kunnen er ervan uitgaan Kijk, Drakenstein is klaar. Hè? Is klaar voor de ontvangst. Ja. Uh, alle, alle randvoorwaarden zijn vervuld ja. om voor haar een datum... Kunnen prikken. Pleis op de Dam is klaar. Geert Wilders maakt geen deel meer uit van de regering. En wat voor constructie dan ook. We hebben een demissionair kabinet dat voluit gaat regeren, dus weinig aan land. Het is heel logisch dat het volgend jaar gaat gebeuren. Het is absoluut logisch en daarom absoluut onzeker dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En is dit dan de laatste Koninginnedag oude stijl zoals we daar vandaag naar hebben gekeken? Ja, dat is absoluut koffiedik kijken, maar ik denk het eigenlijk wel. Het zou me totaal niet verbazen. Als Willem-Alexander koning gaat, of niet als, wanneer hij koning gaat worden... dan zal hij denk ik toch wel wat moderni moderniseringsslag toepassen. En ik denk dat we dan deze vorm nu even loslaten. Want dit hebben we ook nu wel gezien. We hebben het nu wel gehad. Uh, het ja. woord albollig is net al gevallen. Ja, dat klopt. Het, is, het heeft een zekere albolligheid. En misschien moeten we eens een keer naar een ander soort viering toe. Misschien op een vaste plek of zo. En dan zijn ook alle... Kritische opmerkingen over de kosten. Alles bij elkaar, geloof ik, voor provincie en de twee gemeenten. Een kleine 2 miljoen euro ja. Ja. zijn dan ook ja. tot het verleden nee, gaan Nee dit is Nederland peengek. <laughs> <laughs> wij, vind, wij, wij vinden altijd wel weer wat. Ja, ja. Ja, en, je, en, je, je zou zo'n rekensom ook wel eens terug willen zien. Ja. Het kost, geloof ik, 2 miljoen. Ja, ja. Maar uh, wat, wat krijg je ervoor terug? Wat kun je van dat bedrag aftrekken aan inkomsten? Ja, maar dat is gewoon ook een beetje een vestzakbroekzak? Ja, tuurlijk. Ik, maar... ne, want er komen mensen die komen hier naartoe... maar dit zijn mensen die uit ergens anders ja. in Nederland komen... en die brengen het geld uit Groningen brengen ze mee naar Utrecht. Ja, maar de eronder. horeca hier floreert... Ja, een... nou, dat was drooglegging tot twee uur. En dat geld, hebben, de de die mensen, en dat geld ja. hebben die mensen in Groningen dan niet uitgegeven. Nee, dus nou je nou ja. kan ook zeggen dat de horeca Groningen eronder leidt. Met andere woorden, er is eigenlijk geen zin nog voor te zeggen. dan zijn we toch surpied eigenlijk? We zijn ook vreselijk gezeur, ja. en daarom zitten we ook allemaal bij de media, toch? <laughs> Goed, het bezoek zit erop. Uh... Uh, ik weet eigenlijk niet of de koninklijke bus al is vertrokken. Misschien dat Jan-Pils dat wel weet. Jan-Pils. Oh, excuus, ja, ik stond nog even te overleggen waar ik richting de koningin nu inreed. Ik kijk naar huis. <laughs> ja, denk... ja, dat denk ik ook. Maar ja, wat lijkt, het is richting Renen weer eventjes. Hè? Want daar uh, moet ze weer opstappen uiteindelijk in de helikopter. En wat grappig is, ja, we staan hier dus even aan de achterkant van het stadhuis te wachten. Waar het laatste kleine stukje oranje lopen nog ligt richting de bus uh, die hier ja, staat. En elke keer als die deur open gaat, dan gaan alle camera's weer de lucht in. Want iedereen hier wil toch wel dat hele die hele koningin de dag tot aan het einde vastleggen. U had al wel wat foto's gemaakt ook, hè? Ja, meneer, een heleboel. Er stonden echt uh, niet eerste, maar tweede rang. Tweede rang, ja. maar, toch, maar toch heel veel mensen een hand gegeven. Bijna de hele koninklijke familie. Alleen de koningin zelf niet, maar ja, dat uh, kan ik wel begrijpen. Ah, Oké, okay, nou. Er staan hier 16 uh, motoragenten in gelid opgesteld. Het idee is dat het elk moment kan gebeuren. Maar ja, we gaan het waarschijnlijk net niet voor het einde van de uitzending halen. om het echte vertrek van de koningin mee te kunnen maken. Wat zei u, meneer? Is vandaag ook jarig. Ze is ook nog jarig, mevrouw. Hoe heet u? Dini Snijder. Mevrouw Snijder, hartelijk gefeliciteerd op deze koningin, ja, allemaal hè? Hey! Hey. En met de felicitaties aan mevrouw Dini Sneijder besluiten we deze uitzending. We waren bij u vanaf half tien met het uh, bezoek aan Renen en Venendaal Koninginnedag 2012. Moeten wij Villa Frisio bewoner? Uh... Hans Rentenaar bedanken. Ja, zeker. Voor zijn gastvrijheid. We ruimen alles weer netjes op. En we bedanken Karin Albert, Jeroen Wielaert, Jan Peels, Matthijs de van der de de wiel. wiel. En de hele redactie, eindredactie Fred Sengers. Mijn maar regie Maarten er van mee. Uh, alles en iedereen die heeft meegewerkt aan deze uitzending. En natuurlijk Filip Dreugen. En Korde hoorden onze gasten hier de hele dag aan tafel. Koningin de, de Koninginnedag 2012 was dit. We zullen ze nog veel terug horen. We hebben veel vrolijks en opgewekt laten horen. Maar die ene zin... Die er toch in zat. Het is jammer en verdrietig dat onze familie niet compleet is. Het zal de journaals vandaag op radio en televisie domineren. Tijd nu voor ons om af te ronden hier vanuit Veenendaal... en het woord te geven aan Tessel Blok voor het vervolg hier op Radio 1... samen met de EO vandaag. Tessel, goedemiddag. Zo is dat, Sven. Goedemiddag. Um, samen met Keva Aloush van de EO. Jullie hebben verslag gedaan de hele ochtend... van het bezoek van de koninklijke familie... de ja jaarlijkse heel directe contact van die familie met de burgers. En wij buigen ons tot half vijf over die Nederlandse burger. De boze burger, de bange burger, de blije burger, de brave burger. Dit is de dag... En Villa VPRO over burgerschap, burgerlijkheid en blijmoedige boosheid. Sven, wat willen mensen nog meer op deze zonnige dag? Nou ja, Het is net dus zoals die Belgische journalisten van de VRT zojuist hier op Radio 1 zei. Wij kijken toch wel met een bijzondere manier naar jullie, jullie vierde feest... waar het kabinet is gevallen, terwijl de koninklijke familie... met, uh, met personele problemen zit rondom uh, Prins Friso... Hoe leggen wij dat aan Vlamingen en Walen uit? Het is niet uit te leggen, maar we doen het gewoon. Zo is dat. Dat doen we met ons omroepenstijl. Dat doen we met gedoogkabinetten. Wij zijn niet voor een kleintje vervaard, Govert. Veel plezier, hè, vanmiddag. Dankjewel. Zo is dat. Zo ik meteen... dank u zeer voor... Ja, ja ik, ik wil zeggen, dus zo meteen het nieuws. Ja, zo is het. Eerst reclame en daarna Tessel Blok dus. Ik dank u zeer voor het luisteren op deze Koninginnacht 2012. Tot snel.